Bredenburg naar Rotterdam. Bredenburg naar Rotterdam. Over. Hallo Willem. Ik ben hier even naartoe gegaan. Want het is uh, een ontzettend lawaai met tent. Het klappert in het. En het, het grommond. Ik denk, ik ga even een wandelingetje maken. Regent het bij jullie ook? Over. Ja, het regent hier. En um, het beste is dus, nogmaals, om te zeggen dat je de schierlijnen goed strak moet hebben. Hoe is verder de situatie? Over. De situatie is heel goed. Ik, heb, de lijnen ga ik, ik ga telkens om de tent heen want er is wel eens een lijn los en dan trek ik hem aan en uh, de zaak is namelijk dat de wind van jullie kant komt dus niet tegen die ronding maar tegen die platte voorkant en dat maakt van, van, die, van, die, van die, uh, die knallen als een, als een vlag die uitrolt uit, uit met zo'n klap weet je wel over. Ja, de, de waarheid, en ik vind het altijd zo mooi als ik dat kan zeggen... dat hebben wij van de, van de basis Leeuwarden gehoord... is dat de wind van achter het duin komt bij jou, dus noordenwind is... maar door de duinen gaat rollen. Dus over het duin heen rolt en dan terugvalt. En dat is het, de reden dat hij tegen de voorkant van jouw tent aanslaat. Over. Daar begrijp ik niet van, want het vlaggetje van de vijraas staat uh, inderdaad naar het duin toe... Dus dat klopt niet helemaal, maar even kijken. Nee, ik, ik zie hier geen vlaggetje. Nee, hier staat niks, ik kan dus op het ogenblik niks berekenen. Nou zeg, er is verder niks te melden, ik ga maar eens wat een, uh, iets eten, over. Ja, um, dat is erg, uh, erg prettig om te horen. Um, ik, wou, ik wou eigenlijk vragen, het wordt met de dag natuurlijk moeilijker, ook voor mij, om een aantal vragen te bedenken. Hè. Ik heb er nou morgen één over de verveling... En uh, we hebben een brief gekregen van een fan van jou... die je ook erg veel sterkte toewenst, maar dat anoniem doet. Dus daar hebben we weinig aan. Uh, die zich afvraagt waar de humor van Beaumans is gebleven. En dan heeft hij erg slecht geluisterd, vind ik. Want vooral vanmiddag zat er uh, erg veel in en erg leuk ook. Maar ik dacht morgen wat over verveling te vragen. Zie je daar uh, wat in, over? Ja, dat is goed. Ik zal daarover nadenken. En als je... Nog een vraag kunt bedenken, dan hoor ik hem vanavond om negen uur nog, hè? Over. Uh, ja, dan komen we om negen uh, om uur, dus komen we in ieder geval nog even bij je terug. Regent het op dit ogenblik bij jou? Over. Het regent zeer sterk bij mij. Over. Uh, je hebt de kans ermee te houden dat, uh, dat de hele nacht doorgaat tot morgenochtend een uur of zeven. Dat waren ongeveer de voorspellingen. Die kwamen niet helemaal uit hier. Want ook de voorspelling was dat het om zeven uur zou beginnen... Maar het is dan met onze berekening erbij morgen om een uur of zeven smorgens afgelopen. Dus maak de borst maar nat. Hè? Heel leuk gezegd. Over. <laughs> ik zal hem nat maken. Wel, nou, dit is het hoor. Ik uh, heb er verder niets aan toe dat ik nu weer terug uh, Wel, bedankt Willem en tot ziens. Ja, zender graag sluiten en uh, sterkte, prettig eten hè? en over en sluiten. Ja. Dit is Bredenburg naar Rottemerplaat. Bredenburg naar Rottemerplaat. Godfried, ben je daar? Over. Ik ben hier. Ik wou even praten over de uitzending van morgen. Kan dat? Over. Alles kan, ja. Over. Jouw eerste voorstel was de verveling. Daar wil ik graag op ingaan. Maar dat doe ik op de vrolijke toer, zoals jij dat noemt. En dan zeg ik over. En dan wou ik vragen aan jou... ...dat je vraagt, als je dat even opschrijft... ...kun je een punt noemen waarin dit leven verschilt van het gewone? Over. Dat is begrepen, ik schrijf het even op. Over. Ja. Um, dan praat ik weer een tijdje en dan zeg ik over. En dan zeg jij, verlang je naar dat ogenblik? Over. Over. Ja, één ogenblik. Ik ben even aan het schrijven dus. Kun je een punt noemen waarin dit leven verschilt van het gewone leven? Dat schrijf ik nu op. Is dat correct? Over. Even kijken. Uh, kun, je, um, kun je een punt noemen waarin dit leven verschilt van het gewone? Punt. Uh, en dan komt... de uh, ik... En dan zeg ik over zeg jij, verlang je naar dat ogenblik? Vraagsteken. Over. Ja, dat ben ik weer verlang je naar... Dit ogenblik. Wacht even. Het, uh, het uh, frappante is dat ik zo'nzelfde vraag... Uh, in, mijn, uh, in mijn briefje had gezet voor morgen. Ik had er een paar dus. Ik had namelijk staan... Uh, hè, wat is je grootste verlangen op dit ogenblik? Waar verlang je naar? Hè? Over... Er komt toch een merkwaardige band tussen twee mensen. Zo bekijs en aangewezen. En dan eh, praat ik weer een tijdje. En dan zeg ik over. En dan zeg, vraag jij, je hebt het dus moeilijk. Over. Het is ongelooflijk, Godfried. Mijn tweede vraag was namelijk. Voel je je gevangen? Voel je je erg naar? Maar je moet eerlijk zijn, hoor. Over, dat was mijn vraag. Over. Dat is heel merkwaardig. Heel merkwaardig. Ja, dat zijn al twee, twee punten van overeenkomst. Dan praat ik weer een tijdje. Uh, kijk, ik wil namelijk wel een beetje eerlijk zijn. Ik, ik heb het natuurlijk niet makkelijk. Ik denk Jan Wonkers het veel makkelijker heeft. Maar dat heb ik niet. Uh, en dat wil ik gewoon toegeven. En daar ook een tijdje over praten. Maar zo dat ik uh, vlagelijk blij ben dat ik dit heb mogen meemaken. Dat wel. Daar blijf ik ook bij, bij die mening. Over... Nou, dat is inderdaad ontzettend vreemd dat die vragen daar ook stonden hè, van mij. Ik had als eerste vraag uh, voor morgen gewoon gesteld, maar die vervalt dan nu. We praten steeds over het gevoel, hè, over wat je voelt. En mensen die denken, of de mensen vragen zich nu af of er gewoon niets meer te vertellen is. Hè. En dan zou ik me afvragen, wat zou dat moeten zijn? En daardoor kwam ik op die, ver, op die verveling terecht. Hè. Over. Ja, het is merkwaardig en het volgende klopt ook. Nou ja, het, het is eigenlijk uh, ook begrijpelijk... Uh... Uh, Wel, ik ben blij dat we het even afgesproken hebben. We gaan dus nu de volgende dagen een beetje ernstiger worden. Ik heb namelijk gemerkt dat ik hier half zittend op die play in de wind uh, uh, moeite heb, mede doordat ik met tien minuten mag spreken, om het goed te doen. En dat ik uh, een veilige weg kies en ook in het belang van de uitzending als ik dat een beetje voorbereid, zoals we dat nu gedaan hebben. Ben je het daarmee mee eens over? Ja, daar ben ik het uh, helemaal mee eens. Ik het, uh, het, denk dat het ook wel goed zou zijn als je... Ik vind het namelijk erg verpand, hoor, wat er vanavond gebeurd is... dat je gewoon twee, een aantal vragen helemaal hetzelfde opstelt. Je kunt dat natuurlijk niet zeggen in de uitzending... dat we dat van tevoren afgesproken hebben. Maar de menselijke relatie tot die stem, is dat ook niet een aardig punt? Over? Daar heb ik het over... Um, ...in uh, het stuk waar, uh, waar jij dan besluit, je hebt het dus moeilijk. Uh, daar heb ik het ook over, die stem. Over. Ik noem de vragen nog even op, voordat we een call afspreken. Uh, we beginnen dus... Uh, ja. Kun je een punt noemen waarin dit verschilt van het gewone, daarna gaan we over... Uh, dus dan kom je op het ogenblik uit, dat je dus wel weg zou willen, dat weet ik niet wat dat wordt. Maar dan, ver, dan zeg ik weer, verlang je naar dit ogenblik, geef weer over. Dan komt mijn vraag of je je dus gevangen voelt, naar. dat zal wel in dat verhaal zitten. En daarin zit ook die band tussen die twee mensen. Dat heb ik goed begrepen, hier, over. Ja, maar nu zie ik een derde ding. Ik heb het namelijk over die stemmen, wat die voor mij betekent. Dat is ook gek, dat is het derde ding alweer, over. Ja, ja, dat is inderdaad uh, goed. Zeg, even, uh, even een vraagje tussendoor voordat we sluiten. We zullen het niet te lang maken. Heeft dit weer invloed op jou, die uh, zware bewolking, over? Nee. Wat ik vreselijk vind is dat enorme klapperen van dat zeil... waardoor ik niet tot rust kom. En dat is een donderend lawaai. En ik ben ook bang dat het ding de lucht invliegt. maar dat, uh, die vrees begint nu minder te worden... Maar ik zal daar vannacht uh, moeite mee hebben. Over. Ja, het waait hier minder. Uh, G zegt nogmaals dat je de tent dus uh, de scheerlijnen voornamelijk erg strak moet houden. Ik moet je de hartelijke en innige groeten doen van Pi. Die heeft dus uh, gebeld. En uh, of je je goed warm wilt aankleden en je regenjas wilt aandoen. Over. Dankjewel, hoor. Ik heb verder niets meer te zeggen. Goed, G, welterusten. Ja. Um, als laatste dan nog even de call. Je moet nog even melden of je die van 9 uur wilt overslaan. Wij luisteren hier dan uit. Maar in ieder geval om 5 voor 12 zijn we er weer in de eter. Dan ben je er sowieso ook. Maar die van 9 uur, dan uh, kun je zelf uitmaken wat je doet. Is dat begrepen? Over. Dat is begrepen. Ik denk dat ik er gebruik van maak om uh, het slot van mijn 10 minuten even met je af te spreken. Over. Dan is dit het laatste, mijnerzijds. Misschien heb je nu nog een opmerking, die kun je geven dan over. Ben je al weg, Godfried? Dit is Bredenburg. Ben je al weg? Over. Ik ben er nog even. Over. Oh, Mijn laatste vraag was uh, of je nog iets toe te voegen had... of je nog iets te binnen schoot voordat we gaan sluiten. Dan kun je teruggeven naar mij. Over. Uh, nee, Willem. Ik heb niets meer toe te voegen. Dan wensen we je wel weltrusten, sterkte voor deze nacht. Een van de laatste nachten alweer. Ik hoop dat je fijn, prettig voelt, ondanks het nare weer. De zender graag sluiten. Over en sluiten.